...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Ranaat Evers met het NOS Journaal. Minister Van der Hoeven geeft toestemming voor extra zoutwinning. Het bedrijf Fritzia krijgt een vergunning om 100.000 ton extra uit de grond te halen in Friesland. Van der Hoeven komt met de maatregel op uitdrukkelijk verzoek van Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat zit Nederland als het komend weekend inderdaad gaat sneeuwen met een tekort aan strooizout. In het uiterste geval zullen wegen of delen daarvan dit weekend dichtgaan voor verkeer. De politie heeft huiszoeking gedaan bij de aspergeteelster in Zomeren... die vorig jaar in opspraak kwam door haar behandeling van buitenlandse werknemers. Ook in Venray, Moergestel en Gilzen zijn invallen gedaan... bij mensen die zaken doen met de aspergeteelster. Justitie begon het onderzoek naar berichten over mensenhandel... en het uitbuiten van de werknemers. De burgemeester van Zomeren vergeleek de toestand... bij het aspergebedrijf destijds met slavernij.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 Nederlanders hebben vorig jaar net zoveel tv gekeken als in 2008, gemiddeld drie uur en vier minuten per dag. Omdat er geen grote sportevenementen waren zoals het EK-voetbal of de Olympische Spelen, liep het marktaandeel van de publieke omroep licht terug tot bijna 37 procent. Het marktaandeel van RTL was ruim 27 procent, dat van SBS bijna 22 procent. De best bekeken zender was Nederland 1.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 Chip on left hand side, past the door. Chip on left hand side. It has gone bon. go done. Give me the music, let me jump around. It has gone done. Do you know? know it was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I to feel it 'cause it was the month of. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. chipanilé the music make jump the music make me jump say listen to the joma the give me little music make why not me listen to the say listen to the beers. give me little music make why me Inside. I say, pass oh, uh, the door chip on the left hand side. It's a go bon. Give me the music, make me jump, pam, pam. It's a go bon. All his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 Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vastgezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard. Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart, ik heb het was. Er een tweede hals. Je blijft geen gouden koken. Ook al kopen. had je wel de kans, Want dit is mijn.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 6.9. Zie Take